Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet komt in de loop van de ochtend met een brief... over de politiemissie naar Afghanistan. In de brief staan de toezeggingen die gisteren werden gedaan in het Kamerdebat. Minister Roosentaal wil regelen dat de Afghaanse politiemensen... die door de Nederlanders worden getraind, niet worden ingezet als militair. Minister Hillen is bereid de Afghanen een langere training te geven dan zes weken. En staatssecretaris Knapen belooft dat de missie niet ten koste gaat... van ontwikkelingssamenwerking. De Ierse regeringspartij Fianna Foyle heeft een opvolger gevonden voor de afgetreden partijleider Cowen. Het is oud-minister Martin van Buitenlandse Zaken. Cowen, de vorige premier, stapte afgelopen weekend op na aanhoudende kritiek op zijn functioneren. Fianna Foyle is sinds 1987 onafgebroken aan de macht. De partij krijgt de schuld van de crisis in Ierland. In februari of maart zijn er vervroegde verkiezingen. Curaçao bereidt zich voor op een grote volkstelling, eind maart. Duizenden enquêteurs gaan de huizen langs met vragenlijsten over de gezinssamenstelling, werk, inkomen en leefomstandigheden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek op het Eiland is een voorlichtingscampagne begonnen. De burgers krijgen de verzekering dat het niet de bedoeling is om illegalen op te sporen. Het wordt de eerste volkstelling sinds Curaçao een zelfstandig land is binnen het Koninkrijk. De Australische regering heeft een tijdelijke belasting ingevoerd om de kosten op te vangen van de watersnood van de afgelopen maand. Daarmee moet 1,3 miljard euro worden opgehaald voor het herstel van de infrastructuur en het redden van bedrijven die failliet dreigen te gaan. Er is veel schade aan kolenmijnen, de landbouw, wegen en spoorlijnen. De totale schade wordt geschat op zo'n 7 miljard euro. Het weer nog bewolkt en overwegend droog. Minima tussen min 1 en min 3. En het wordt een vrij koude winterdag met geregeld zon... een matige noordenwind en 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. <tied> Hello, hello, my baby, hello, hello, hello, stranger. Dat de ma- Bop, bop, bop, Klinkt anders. Goedemorgen trouwens. Over een uur dan op deze zender weer uitgebreid. Aandacht voor nieuws en actualiteiten in het Radio 1-journaal. Maar nu nog even aandacht voor de muziek. De muziek van alle kanten, want voorbij komen alle genres. En de muziek is van alle tijden, van alle windstreken. De muziek van alle kanten dus. Dit is van begin januari. Toen trad hij op in Utrecht. Café Floren, Café Floren. En dat was tijdens speakers met koppen. En vanavond kun je hem ook gaan bewonderen in Arnhem Luxor Live. daar zal hij een optreden geven. Wat hij nu gaat hingen, dat heet meisje van je dromen. En over wie heb ik het dan? <laughs> Remon van het Groene Woud. Zo lezen. God en ook de dood niet vrezen. Kijk, daar loopt het meisje van je droom. Ocht? Alles weten Maar het weten Is futiel. Wist je ook De spiegels Zijn de ogen Van de ziel Ze is nu om De hoek verdwenen Maar je moet niet wenen Je bent rijk Je zag het meisje Van je droom Is het meisje van je troon. Raymond van het Groenwoud. Zoals u te horen was 9 januari jongstleden in Spijkers met Koppen. En vanavond dan is hij te horen en te zien in Arnhem in Luxor live voor een optreden. En aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen. Dan een optreden van een zanger die we al eerder gedraaid hebben hier in deze aflevering van de nacht. Vindt anders namelijk Ruben Hein. En dan zal hij op het ook zijn nieuwe single somebody to love zingen. Dit was Cliff Richards uit de jaren zestig. Wen de in your arms is de girl in your heart. When You've got everything. Wen your home... Day and night, let her know you love her so. With the love of your life, spend a lifetime of love, make her yours for tomorrow in when the cool in your arms is the cool in your heart in het frame 1961 Tot zes uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. Dat heet hij. Maar hij is bekend als Iels. En Iels maakte vorig jaar een cd onder de titel Tomorrow Morning. En op die cd stond dit hele fraaie liedje Spectacular Girl. En dat werd verafgegaan door Prince the Most Beautiful Girl in the World. Inderdaad, je hebt het door. De meisjes die staan even in de belangstelling hier. In de nacht klinkt anders. En daar hebben we geen vrouwendag voor nodig. to the and bunny hey, hey, hey with your prince Come on. Lee. Steeds had hij toch wel het aanzien van een ruige rocker. Lou Graham met zijn Foreigner Waiting for a Girl Like You uit 1981. Toen verscheen van Foreigner het album onder de titel For, waarop dit Waiting for a Girl Like You staat. En een ander populair nummer van die CD, of van die LP moet ik eigenlijk zeggen. Dat was Urgent. met daarop... Een saxofoon-solo van de inmiddels overleden Junior Walker. Goed, voornaar dus met uh, Lou Graham. Lou Graham, hoe is het tegenwoordig met Lou Graham? Nou, Lou Graham leeft nog steeds. Hij heeft tegenwoordig een band, de Lou Graham Band. En zingt niet meer over meisjes. <laughs> zingt hij over jongens? Nou, hij zingt over een... Jongen, over de Heer. Religieus repertoire, dat zingt hij tegenwoordig. Lou Graham en zijn Lou Graham Band. Christian Rock, zo heet het dan officieel. En voor Lou Graham en voorna had je Graham Bunny met Supergirl. En dit is een meisje met blote voeten. Geen Sandy Shaw en ook geen Florence Welsh. Of Florence en de Machine. Vaquinha Mansa gaat ze zingen, Cesaria Evora. Vaquinha Mansa, Bocarinha Conti. Boa buquinha tão doce Vou saber, só raja a trança Vaquinha mansa boqueirinha contente Boa buquinha tão doce Vou saber, só já trança Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada, Mas certem maternidade Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus te Mas se tem maternidade Vou em um gancho Por fama percorrido Já vou perder o valor E para que vou em mansinha Vou em um gancho Já vou perder o valor, epa que põe mansinha. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas certe é maternidade. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas certe é maternidade. Vou fazer comida, já vou perder o valor. E para que vou é mansinha? Vou é um gancho. Vou fazer comida, já vou perder o valor. E para que vou é mansinha? Tão doce, saber, massa, Boa boquinha tão doce Vou saber, só raja a trança Vaquinha massa Bocairinha contente Boquinha tão doce Vou saber, só raja trança Anda bem cotelada Procura sinceridade Ora que Deus enfada, Mas certe é maternidade Anda bem cotelada Procurar sinceridade Hora que Deus enfada, Mas é tem eternidade Vou um gancho Vou fama de corrido Já vou perder o valor E para que boi, vou em mansinha um Vou um gancho Vou fama de corrido Já vou perder o valor Epa, que foi mansinha Anda bem cotelada Procurar sinceridade Ora que Deus infada, Mas certe maternidade Anda bem cotelada Procurar sinceridade Ora que Deus infada, Mas certe maternidade Anda bem cotelada Procurar sinceridade Ora que Deus enfada Mas sempre tem maternidade Anda bem cotelada Procurar sinceridade Ora que Deus enfada Mas sempre tem maternidade en altijd aangenaam bij flinke Cesaria Evora... die je komt luisteren met Wakinja uh, Mansa. De derde jaren zestig. Graeme Nash die je eerst gaat horen. Hier zijn de Hollies. Riding along on a carousel, trying to catch up to you. Riding along on a carousel, will I catch up to you is chasing cause they're racing so deep. op dat mini-album van Ilse de Lange. Carousel en voor Anna Carousel. En dat was dan weer jaren 60 repertoire van de Hollies. Jaren 40 repertoire. Als we daaraan denken, dan komen we bij de musical Carousel. Geschreven door Richard Rogers en Oscar Hammerstein II. En uit de musical The Carousel Waltz. André kostel in the carnival Arcade Searching everywhere from steeplechase to palisades In any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away Walk away, walk away From color coats in Whitley Bay I had to walk away And girl, it looks so pretty to me Like it always did Like the spanish city to me when we were kids girl it looks so pretty to me like it always did like the spanish city to me when i'm Voor de Street, dat grote orkest. dat grote orkest onder leiding van André Costellanet. André Costellanet die de Carousel Walls speelde, een melodie afkomstig uit de musical die in 1945 in première ging in New York. De musical Carousel en Carousel Wals, dat zat ook aan het begin van deze opname van de Dire Straits waarin je kon luisteren naar het nummer The Tunnel of Love gemaakt voor de LP Making Movies. De opname werd gemaakt in 1980. In 1987 toen verscheen er een CD inmiddels van Bruce Springsteen. De CD The Tunnel of Love. voor bos. Bruce Springsteen, 1987. Hij hoorde de titeltrack van zijn album The Tunnel of Love. The Tunnel of Love, het achtste studioalbum dat van hem uitkwam, Bruce Springsteen. Binnenkort, ja, binnenkort komt er een album uit van een andere bos, <laughs> Een bos uit Roermond, Ramonje. Dan komt hij vandaan, namelijk Geer Reinders. En die heeft zich uh, laten inspireren door een oud-succes van Jacques Mitron, Il est Saint-Cœur, Paris de Ville. Dus voordat je gaat roepen van hij heeft het gejat. Nou, heeft hij heeft helemaal niks gejat. Hij heeft zich gewoon laten inspireren. En dat staat eerlijk op het hoesje vermeld. Hier is Geer Reinders, de nieuwe single Maastricht. De kop van de lepoze zal er bezig in zijn keukenvuld dan bij het buffet. Drie etages hoger, rookt een dame en in het raam, een voet tot sigaret. De eerste heksken stikken takken door de pistoolsteen. Kwaad op zes zat dat ik morgen in mijn streek. Mijn streek werd zo langzaam aan wakker. Mijn streek stijgt misschien wel zo op. De gemeente veger heeft met fockappel weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente leger het die in de binnenstad weer al die glits voelens weggeleed. De friedhof zit netjes te wachten in het vale twiefel. Kwaad op zeven, zodat ik morgen in me streek. Mijn streek, weer zo langzaam aan wakker. Mijn streek, steed misschien wel zo Drie verklede helden klummen vol te hellen vlokken door de toffelstroom. Twee strakke blauwe buxen trappen over die op in en dezelfde de zelden en wit riept de eerste bus naar de heer. Qua de om zich mooie, qua de hem zorgt om zich in Mestrie, Mestrie. Werd zo langzaam aan walken. Om oh, het streng. Steed misschien wel zo. En ik ben de allerletzend. Du, du, du, du, sag. Ik wil er in de bed. Ik heb het voor jou. Ik wil er in de bed. Ik heb het voor jou. Ik wil er niet in de bed. Ik heb het voor de jou. Nou, een hoog tempo in ieder geval, maar streef. En het werd gezongen door G. Reinders, de nieuwe single van hem. Als voorloper van de nieuwe CD die gaat komen en die helden gaat heten. G. Reinders, dus. Candy Floss in baby blue eyes. I've seen a fly, she's the queen of the skies. First take notice, aeroplanes to where she goes. Sing and singing, and songs about her to get me someday soon but well, I'm gonna know where she goes I've been dreaming of her. she's so Send me a letter cause I got to Zo heet hij. geen Johnny maar Johnny en hij was ooit de zanger van de teenage fanclub. Niet dat die er mee zijn opgehouden. De band die bestaat nog uh, steeds. Maar goed, uh, dan neemt hij zegt dat deze Johnny besloten heeft om ook nog even een uh, solo plaatje te maken. Vlos, de titel van de plaat van uh, onze Johnny. En daarmee hebben we het gehad voor de afgelopen vier uur. Dit was de nacht in het anders bij de Vara op Radio 1. Zodat ik het Radio 1 journaal, Larenzen en Marcel Oosten. En van half tien tot half elf... dan is het Goedemorgen morgen in Nederland met zijn Kokkeman. Daarna Premtime. En tussen elf en twaalf is de vader er weer met de gids Felix Meurders. En als je op dat moment ook achter de computer zit... dan zou ik zeggen, zet hem zeker aan... want het programma is uh, uh, multimediaal, zoals het deed. Als je het volgt, volgt via de computer... dan krijg je een heleboel extra dingen erbij. De gids dus straks om elf uur. Maar nu eerst het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Koeners, Graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Nachtvingt Anders.